Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. In en rond Kamperveen zijn geen nieuwe besmettingen van vogelgriep ontdekt. De NVWA heeft alle pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer... rondom de twee besmette bedrijven onderzocht. 32 bedrijven in de omgeving hoeven daarom niet te worden geruimd. In de Overijsselse plaats waren al drie bedrijven geruimd... de besmette eenden- en kippenboerderijen en een bedrijf in de buurt. Die ruiming was preventief, de ziekte is daar niet aangetroffen. In het hele land blijft wel de ophokplicht gelden. In het Radboud-UMC in Nijmegen is een man opgenomen die mogelijk ebola heeft. Hij is in Sierra Leone geweest en werd ziek na terugkomst in Nederland. Over een paar dagen moet blijken of hij ook echt ebola heeft... In verband met de privacy van de patiënt geeft het RIVM niet meer informatie. In september werd er ook iemand opgenomen in Nijmegen met verschijnselen van ebola. Die bleek later niet ebola, maar malaria te hebben. Het aantal mensen dat inmiddels is bezweken aan het ebola-virus is opgelopen naar bijna 5500. Zo meldde de Wereldgezondheidsorganisatie eind vorige week. Jorge Zorigieta heeft gisteren in Buenos Aires een sportwedstrijd bezocht. Vorige week meldde Argentijnse media nog dat de vader van koningin Maxima was overleden. Maar dat bericht werd even later ingetrokken. De 86-jarige Zorigieta verscheen gistermiddag in een rolstoel bij een groot internationaal polo-toernooi. Zoriqueta heeft leukemie en lag enige tijd in het Fundalo ziekenhuis in Buenos Aires. Daar heeft Maxima hem vorige week bezocht.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 Goedemiddag, daar zijn we dan weer. Hoera, het is maandag. Oh, nou ja, Hoor ik ook wel eens zeggen. Hoera, het is maandag. Nou, het is maandag vandaag, het is 24 november... Dat was het weekend weer wel. hè? Hebben jullie gelachen? Hebben jullie genoten? Nou, ik heb het ook genoten. We hebben een leuke weekend gehad. Ja, hartstikke leuk weekend. Ja, gisteren hebben we een, uh, met het koor uh, uh, waar ik uh, die rent van ben... We hebben gisteren een uh, puzzeltocht door Haarlem gemaakt. En dan kan je toch weer eens zien wat een prachtige stad dat is. Ja. Zoveel mooie historische dingen en, en dingen die die moeite waard zijn om, uh, om te bekijken. Een boottocht, dat is leuk hoor, moet je eens doen. Een boottocht gemaakt over het Spaarne, uh, helemaal naar de Krukenjes en dan weer terug. En dan helemaal door naar Haarlem Noord bij de, bij de eerste Waardebrug, zeg maar, de oude Waardebrug En dan weer terug, dan ben je toch even zo'n twee, uh, well, twee uur ben je bezig hoor. En dat is ontzettend leuk gek is dat de als je, stad, als je er vanaf het, uh, vanaf het water naar kijkt, dat het heel anders eruit ziet. dan dat je gewoon langs die gebouwen loopt. Het is, is heel apart. En het is gewoon een mooie omgeving. Dat is prachtig mooi Dus je het spaar afvaart. helemaal tot aan de krukje is. Dat is mooi hoor, echt. kan ik je aanraden. Dus dat was uh, ontzettend leuk gisteren. En. Uh, voor, de, uh, voor de rest. Uh, ja, wat zou ik zeggen? Nou, het is weer maandag. Het is uh, 24 november, wat heb ik al gezegd. Vandaag is mijn oude schoolvriend jarig. Die wordt ook 66, net als ik. Die man die ken ik volgend jaar al 60 jaar. Dat is niet geloofd, hè. Die willem uh, frage Even Maar goed. Um, verder is het vandaag uh, de overlijdensdag van Freddie Mercury. Van Queen, natuurlijk. Vandaag, vandaar dat de 3-1 vandaag de, uh, in het teken staat van Queen... En dan ook nog met name het nieuwe album wat uitgekomen is, Queen Forever. Met nog een aantal niet eerder uitgebrachte stukken erop. Nou, die zitten dus ook in de 3-in-1 vandaag. Dus, dat hebben we. En voor de rest hebben we een aantal leuke nieuwe platen. We hebben het nieuwe album van Anouk. En uh, we hebben het nieuwe album van Kajak natuurlijk. Gaan we weer eens wat van draaien is ik steeds vergeten mee te nemen. Nou, ik heb me meegenomen. Nieuw album van Kajak, dus gaan we ook even wat verdraaien. Want daar eh, wordt veel te weinig aandacht aan besteed op de radio... vind ik persoonlijk. En uh, ja, de stembussen zijn geopend. Jawel. En dat bedoel ik niet voor die top 2000... want uh, dat is mijn pakje aan niet. Dat interesseert me verder ook niet. Nee. Onze eigen vinyljaren top 30, dames en heren. Die wordt uitgezonden op 17 december. En u kunt weer stemmen. De lijst staat... De definitieve stemlijst staat online bijna 100 LP's, meer dan 100 LP's. Daar kunt u uit kiezen en uh, je maakt gewoon uit die lijst je eigen top 5. en uh, ja die stuur je dan op en dat doe je bij deviniellijaren.webclick.nl heel makkelijk deviniellijaren aan elkaar met een b webclick.nl als je daarheen gaat, dan kan kind, kind kan er wel doen. Het is heel eenvoudig, heel simpel. Goed, euh, Nou, laten we eens met muziek beginnen. Een nieuwe single van YouTube. Every single, Every Breaking Wave, moet ik zeggen. Every breaking wave. single van U2, afkomstig van het laatste album Songs of Innocence. En uh, Nou, dit is dus nieuw binnen in allerlei hitpurees en zo. Ja. Zo gaat dat in het leven. Goed. Eens even kijken. Uh, nou, nog één plaatje en dan gaan we de 3-in-1 draaien. En uh, de 3-in-1 is er vandaag één van Queen, maar dit is er een van Tina Turner. Dus even door even Mark Knopfler. Private Dancer.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 Your eyes on the wall. I'm your pride, the dancer. A dancer for money. Do what you want me to do. I'm your pride, the dancer. A dancer for money. And any old music will do. I wanna make a million dollars. I wanna live out by the sea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 Natuurder is dit, en uh, Private Dancer, een, een, een, een compositie van Mark Knopfler van Dire Street. En het is tijd voor onze 3 1. Omdat het vandaag de sterfdag is van Freddie Mercury, staat het 3 in 1 teken van Queen. 3 in 1, 1. the doors for me, babe. Stand Don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. It strikes like Show to your yeah. Maar ja. Queen waardige 3 in 1 zou ik zeggen uh, Drie nummers van uh, afkomstig van een album dat uh, enige weken geleden verschenen is en dat heet Queen Forever uh, en er staan een aantal prachtige nummers op waaronder drie nieuwe die dus nog nooit eerder uitgebracht zijn. Uh, Eén daarvan kan ik u helaas niet laten. Die had ik er ook in willen zetten. Maar dat kon helaas niet. Want uh, die staat niet op de streaming waar ik uh, bij werk. Dat is een nummer samen met Michael Jackson. Maar dat, dat, is, dat staat er niet op. Dat zal uh, de Ervin Jackson wel tegengehouden hebben of zo. Maar dat weet ik dus niet. In ieder geval, u heeft er wel twee van gehoord. En die zijn niet mis te verstaan. Het eerste nummer heet Let Me In Your Heart Again. Daarna hoort u Love Kills. En dat zijn dus twee... Uh, nieuwe nummers en daarna een wat ouder werkje. Dat heet It's a Hard Life. Verder staan er uh, prachtige versies op van andere nummers. Crazy Little Thing, Cold Love, Somebody to Love, noem ik even op. Uh, too Much Love Will Kill You in de Queen versie. Dat is ook natuurlijk prachtig. En merkwaardig genoeg, althans niet bij de, bij de lijst die ik heb. Um, Killer Queen en de Bohemian Fancy staan er niet op. Maar ik denk dat die al op genoeg verzamelaars staan. Dus. En voor de, voor de nieuwe... Uh, de nieuwe Queen fans, zeg maar, die Queen niet echt weer, uh, live hebben meegemaakt in de, in de periode dat ze er waren, is het best een mooie, mooie verzameling. En uh, ja, die, die Killer Queen en Bohemian, die hoor je vaak genoeg. Dus die staan hier ook, althans niet in het lijstje wat ik heb, staan ze niet op. Het uh, is wel mooi. Het is wel mooi. Ja, is het mooi? Ja, het is hartstikke mooi. Prachtig is het. Queen dus. En het is vandaag dus de de sterfdag van uh, Freddy Merkjes, 1997 is hij overleden als ik het goed heb en uh, nou dat is nogal wat dus dat is ook alweer 24 jaar geleden 24 november 1997 was het afgelopen voor Frey en uh, even kijken, ja ik ga totdat we klaar zijn voor het regio nieuws ja. nog even een stuk draaien van de nieuwe Zenee van Kajak jawel This is the crown, uh, nee, Cleopatra, the crown of Isis. Schitterend. Mm -hmm. The masters of the heart, Kaya. CD van Kayak Cleopatra en de uh, Queen of Isis en dit was van de eerste CD die heet uh, The Rise en de tweede CD die heet The Fall dus het gaat over het uh, opkomen en het weer neergaan zeg maar het afbreken van die Cleopatra. Nou, dat is prachtig allemaal en het liedje wat u net hoorde dat heette The Masters of the Hearts. Jawel. DM. Voor Zandvoort en de regio. Sorry hoor, ik heb een kriebelhoesje. Hier is het regionieuws zonder kriebelhoesje met Ansela de Koning. Nou, dat hoop je dan. <laughs> Na behandeling in de drie commissievergaderingen... geeft de gemeenteraad uh, vanavond haar instemming... aan de business cases voor SRO. De samenwerking met Milieudienst IJmond en het concept... Meer jaren beleidsplan Veiligheid 2015-2018. Over de ontwikkelingen van het Prinsessenpark en de wet Markt en Overheid mogen aderaadsleden nog vragen. Beide zullen morgenavond het onderwerp van gesprek zijn. In het kader van het uitvoeringsprogramma Entree Zandvoort worden de komende jaren diverse projecten uitgevoerd...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 En dat kan mogelijk de start van de sloop uitstellen tot begin januari 2015. De eerste voorbereidingen voor het saneren van het asbest zullen vandaag al starten. Hierbij worden de nodige veiligheidsmaatregelen voor het personeel getroffen... in de vorm van een zogenaamde saneringsunit die op het trottoir zal worden geplaatst. De overlast voor omwonenden tijdens de werkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden beperkt. In het passend onderwijs krijgen niet alleen de kinderen... Met een, extra be, extra, met een beperking extra ondersteuning... maar ook de talentvolle en hoogbegaafde kinderen. Al dus Marga Bol, directrice van de basisschool De Duinroos in Zandvoort. Passend onderwijs is per 1 augustus 2014 ingesteld voor alle basisscholen. De Duinroos had al een pilotfunctie in de regio Kennemerland... dus was het voor hen geen grote omschakeling... Nieuw is dat scholen nu ook een zorgplicht hebben. Ouders hoeven niet meer zelf te zoeken naar een geschikte school voor hun kind. Basisscholen hebben nu de taak om de kinderen een geschikte onderwijsplek te bieden. Mede daardoor wordt er samengewerkt met andere scholen... en is er extra geld beschikbaar gesteld. Voor de rechtbank in Haarlem maakt vandaag Willem Holleider zijn opwachting... om terecht te staan in het zogeheten andersproces... Justitie verdenkt Holleder ervan dat hij samen met Dick V. en Danica K. de voormalige voorman van de Hells Angels Theo Huisman heeft afgeperst. En tot zover de berichtgeving. ZFN Westkust weerbericht. Na een zeer zacht weekend is het vandaag met 11 graden... Een beetje minder, minder zacht, maar nog altijd ruim 3 graden boven de norm. Die geldt voor deze tijd. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. Vanavond en komende nacht is het vrij helder. En bij nauwelijks wind kan de temperatuur flink dalen en is er ook kans op mist. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 1 en 4 graden en er is kans op vorst aan de grond. Morgen beginnen we de dag met zonneschijn, maar later op de dag neemt de bewolking toe... Uh, wegens de nadering van een front uit het zuiden. Het blijft wel droog en er waait een geleidelijk in kracht toenemende oost- tot zuidoostenwind. En dat is aan zee een vrij krachtige wind, kracht 5. En de temperatuur stijgt morgen naar een graad of 9. Dat was het weer.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 Dat ik mij schaam. En me niet meer zo gedragen zal. Dan lopen wij weer zij aan zij. Moeilijker. Ja, wat zal het nou zijn? Love me harder. Uh, moeilijker of harder. Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. In ieder geval, uh, deze plaat is nog even voor Belinda. Want die was afgelopen vrijdag te gast. En deze plaat stond nog op haar lijstje. En daar uh, zijn we niet aan toegekomen. Dus vandaag nog even. in is Toto.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 As if to say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 van een van hun beste albums ever, Toto 4, waar ook Rosanna op stond en zo. En, ehm. Um, dit heette Africa. Dat stond nog in het uh, lijstje dat ik nog over had van afgelopen vrijdag. Sandford, door daar met, uh, Sandford draait door met, uh, met Belinda. Uh, Belinda Gurdam stond. En, ja, dat stond, uh, Ja, vandaar dat. dat uh, ik denk, hij stond er nog in. Nou, dat draait hem toch even. Nou ja. Nou, ja, wat is er mis mee? Overigens, eh, première dames en heren... is dat u voor onze vinyl top 30... u weet het? Onze eindejaars top 30... van het programma van de vinyljaren... kunt u nu ook stemmen via de CFM app. Ja, dat is geweldig. Ik, eh, dat, ik zag dat net. De, dat is er net eh, klaargekomen. Dus eh, ook via de app kunt u stemmen... op onze vinyl top 30. Ja, de techniek staat voor niks. Nee, zo is dat. Dit zijn de flying pickets. Only you. Picklets, pickets. Wat is het ook weer? Nou ja, het heet Only You, dat is zeker. Heb je met die zacht opkomende platen? Heel wat een rustig. Maar. Dat je niet denkt dat er iets fout ging. Hoor. Dat was niet zo. Uh, we zijn wel door het eerste uur heen al. Dat wel. Gaat dat hard? Hè? Ja, dingen gaan wel hard, hè? Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Waarom heet dit nummer ook flying? <laughs> ja, zoals ik u al zei, eh, dames en heren, we zijn natuurlijk weer druk bezig met de voorbereiding van onze eindejaars top 30 van de vinyljaren. Wordt uitgezonden op 17 december, tussen 1 en 5. En uh, u kunt weer stemmen. De stemlijsten zijn geopend en de stembussen zijn geopend. U kunt het op uh, diverse manieren doen. Wat u moet doen is gewoon gaan naar uh, de CFM-app. Daar, daar kunt u het rechtstreeks doen. Dat is heel makkelijk. Via de CFM-app, als u die heeft, en dan kan je het rechtstreeks doen. En uh, u kunt ook gaan, uh, als u die app niet heeft. Wat ik me nauwelijks kan voorstellen, natuurlijk, dat u die niet heeft. Maar goed, mocht u hem niet hebben. Dan ga je naar devinyljaren.webklik.nl En de rest wijst zich vanzelf. Daar staat de stemlijst. Daar staat ook hoe je het doen moet. Gewoon uh, uit die lijst van uh, iets over de 100 LP's die erop staat. Gewoon uw eigen top 5 samenstellen. Het formuliertje invullen. Je naam eronder zetten. Geen veld oningevuld laten, want dat doet hij niet. Dus alle veldjes netjes invullen. Uh, en dan gewoon op verstuur klikken en dan is het helemaal voor elkaar en dan komt hij vanzelf bij ons terecht en dan wordt hij verwerkt het belooft weer een interessante top 30 te worden hoor als ik de zaken zich nu aftekenen, we hebben al wat stemmen binnen als ik dat zo bekijk ja, dan wordt het wel weer interessant mooie platen staan er al in op dit moment maar goed Stemmen dus kan via www.devinieljarenalles nee, www aan elkaar.webklik.nl of rechtstreeks via de ZFM app Doe hoor, net zoveel als vorig jaar. Leuk, liefst nog meer. We gaan even naar het nieuws in het weer van 1 uur van de NOS en tot zometeen.